Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bestuur van ADO vergadert over de rellen van gisteravond. Boze fans gingen flink keer in en om het stadion in Den Haag. Eerst gooiden ze vuurwerk en andere zooi naar het uitvak van tegenstander Excelsior. En daarna waren er ook buiten rellen. Omroep West liep vanochtend een rondje over de Haagse markt. Deze verkoper heeft er geen goed woord voor over. Ja, dat, Ik noem dat geen supporters, sorry. Weet je, natuurlijk als je club uh, verliest, is het is nooit leuk. Maar je moest je eigenlijk nooit zo laten gaan. Het zijn allemaal volwassen mensen, toch? Waarschijnlijk niet. En uh, zie ik jou in het stadion uh, volgend jaar? Of zeg je nou, uh, voor mij als het zo eraan toe gaat, hoeft het niet? Nee, nee, nee voor mij zou je nog in het stadion zien. Nee, nee, nee, nee. Bij ADO zitten ze vanochtend dus bij elkaar om te bespreken... wat er gisteravond allemaal gebeurd is rondom de playoff finale. Als het goed is, komen ze later met een statement. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 16 uit zijn raam gesprongen. Dat deed hij om het handen van de politie te blijven. Hij sprong vanaf de tweede verdieping naar beneden en raakte bewusteloos. De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waarvan die wordt verdacht, wil de politie niet zeggen. In het Radboud UMC in Nijmegen trekt deze week de portemonnee. Ze vinden dat het kabinet veel te lang wacht met het afschaffen van de btw op groente en fruit. Dat moet echt sneller als je mensen gezond wil laten leven. Als statement betaalt het ziekenhuis daarom deze week zelf de btw... die op de soep en sapjes in het ziekenhuisrestaurant. En een gek moment in het Louvre in Parijs. Een bezoeker probeerde in dat museum de Mona Lisa aan te vallen. De Mona Lisa zit achter glas en de man zou dat kapot willen maken. Toen dat niet lukte, gooide hij een taart richting het doek en smeerde de slagroom uit over de vitrine. Waarom hij dat deed is onduidelijk. Vlak voor hij werd weggehaald door beveiligers, riep hij nog dingen over het beschermen van de aarde. De Mona Lisa heeft trouwens nergens last van gehad. Nadat de taart was weggepoetst, kon iedereen haar gewoon weer zien. Het weer nog, af en toe zon, maar ook wolken en vooral in het noorden kans op een bui. Het is ook aan de frisse kant, max een graad of 15 vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen knapend Koenplein en Osdorp nog 5 kilometer file. En de vertraging is daar een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zf Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Zandvoort. Zon, zee, strand. Dan ben je dan wel vrolijk en gereden. Maar natuurlijk is er nergens zegels plek. Ik kwam hier in de stad een half uur geleden. Ik was ontspannen, optimistisch en tevreden. Hoe kwam ik toch in hemelsnaam zo gek? En nog een kindje rijd ik deze route. Misschien een pupil, maar deze keer. Al die automobilisten moeten, al was het dan een lintlep of een boete, toch eens weer deel gaan nemen aan het verkeer. De derde keer kom ik weer aan gereden. Is een nou nergens een heel klein plekje vrij. deze is inmiddels alweer drie kwartier geleden. Ik had nog tijd gehad met te verkleden. En ik ben helemaal zo blij dat ik rijd. En voor de vierde keer rijd ik weer door het straatje. Hoera, De gaat het eentje weg. Eindelijk is het toch bij je gaatje. Maar goed, is dat nou? Die man die gaat niet. Hij zegt alleen zijn in dat te spreken.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 Gereden. Ik ben inmiddels al een uur te laat. Jerry dieg op de snapper naar beneden, maar dat was in een auto rijverleden. Kom op, ik zet hem lekker midden hier op straat. Zet hem op straat, lekker op straat. Zet hem op straat, lekker met op straat. Zet hem op straat. En uh, welkom terug in de tweede uur van Goedemorgen Rondwoord op deze zaterdag 28 mei 2022. Wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan zometeen praten met Marco Deen en uh, Ronald. Uh, die is inmiddels ook aangeschoven. Die liep de volgende langs. Ik dacht, nou, kom even in de studio. En dan gaan we even praten over het parkeerbeleid wat per 1 juli dan ingaat. En daarna hebben we een gesprek met iemand. Uh, ik spreek het uit al als Vivian, uh, David. Maar er staat V-E-V-E-A-N. Die, die, die schrijfwijze heb ik nog nooit gezien, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Vivian Popol en die, uh, die gaat vertellen over het nieuwe vrouwencafé in het pluspunt. Nee, Ronald, jij mag daar niet heen. En Gilles Kok die gaat vertellen over de nieuwjaarsreceptie... die we dit jaar houden op 17 juni in Beach Club 10. Hoe dat allemaal gelopen is. Nou, U luisterde net naar het nummer van v Lofsky, En dat nummer heet Parkeren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het onderwerp. Uh, Ronald en... Uh,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 Uh, waren bijna, volgens mij, 80% van de partijen... die hebben allemaal gezegd van, dat gaat niet gebeuren. Hè? Bij Duintjesveld, dat betaald parkeren, daar staan we niet achter. Het stond in bijna alle verkiezingsprogramma's. Uh -huh. En nu uiteindelijk gaat er dus toch zoiets doorheen. Dan denk ik, ja, wat is het woord dan nog waard op een gegeven moment? Want mensen die raken daar wel echt klaar mee. Die denken, ja, uh, ik, uh, die lezen die verkiezings uh, verkiezingscampagnes allemaal... die denken, nou, oké, okay, dat gebeurt niet. En uiteindelijk gebeurt het dus toch wel.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 Ik weet niet wat het is. Ja, ik zeg twee of drie uur, maar het is één van de twee. Ja. En dat is om de doorstand te bevorderen. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Dat je bijvoorbeeld de halsstraat hebt... dan kan je niet de hele dag je auto neerzetten. Uh, dat is gewoon voor alle winkeliers is niet zo handig... als mensen dan met de auto even met naar de slager willen. Ik noem maar wat. Mm -hmm. En dan mag je maar een beperkte tijd. Mag je daar staan en niet de hele dag. Maar goed, als je dan betaald hebt... en ze komen controleren... ja, je betaald van negen tot elf... en het is dus korter voor elf... dan schrijven ze nu een print uit.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 was de Duitser toen tevreden met een blok beton? Nu eist Heinz een vrouw in Zandvoort plots een half pension. Die hunker naar die bunker, is er lang voorbij. en kijk ze lachen naar het bordje, het is vrij. En de mof zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met privat parkplaats voor zijn BMW. Zijn kinderen graven kuilen op ons mooie strand. Met weemoed richting Engeland. land ja. ja. naar geluk in het land van tulp en kazen. Komt Fritz met 230 en te Dikke file. Dus onze Frits moet aan gaan haken Kruis boven de rechterbaan, waarom moest man niet vragen? De Duitser die is dol op zee en strand Oeh, komen speciaal daarvoor naar Nederland Maar diep van binnen doet het heel veel pijn hm, Want dit had allemaal van hen kunnen zijn Maar de Duitser is volhardend en hij kent geen stop Oeh, beetje bij beetje koopt hij Holland op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 Zit het liefst in een huis aan zee Als het kan met privaat parkplaats voor zijn BMW. Zijn de kinder keulen op ons mooie strand mm -hmm. Kijken vol met weemoed richting Engeland Woe! Hey, hey, hey, hey.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 Um, inderdaad, via Facebook of uh, ja. meetings online. Ik vind ja. dat uh, Facebook is, uh, is leuk. Maar niets is, is, is echter dan als je elkaar echt ontmoet. Precies. Nou. Ja. Oogcontact. Echt elkaar... Um, ja, nou. wat je zegt. Ook al die verschillende... Hey, ik denk ook veel verschillende culturen. Verschillende vrouwen die met verschillende problemen... Ja. Ik denk... ja.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 En dat is eigenlijk hoe we het altijd doen. Dus Al anderhalf jaar doen we het op deze manier. En dat trekken we door ook in, dit pro, in, dit, uh, in de vrouwengroep. Ja. Maar dat is puur alleen op behoefte. En als die persoon dat ook graag wil. Want sommigen willen gewoon praten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 We luisteren naar uh, ABBA met het nummer Happy New Year... in een speciale versie van de Eden Club Edit. En iedereen zal wel denken van... Goh, ben je nou uh, goed hoofd? Het is uh, bijna zomer. Nou, Dat heeft allemaal te maken met uh, de nieuwjaarsreceptie... die een half jaar is uitgesteld. En op 17 juni wordt gehouden in Beach Club 10. En Gilles Kok is hier uh, te gast. Gilles, van harte welkom. Dank je wel, En uh, wij zijn toch wel een beetje benieuwd... hoe is het nou zo gekomen dat die nieuwjaarsreceptie... En een half jaar is uitgesteld en op 17 juni wordt gehouden in Beach Club 10. Want dat vind ik wel apart. Uh, ja, tuurlijk is het apart en het is ook wel een beetje grappig. En ja. Uh, uh, ja, het heeft natuurlijk alles met corona te maken. Wij het eigenlijk al jaren. Uh, de eerste vrijdag van januari een nieuwjaarsreceptie. Ja. Ooit begonnen om het, uh, met een, ja, een bepaald clubje mensen van hot naar her in de eerste weken van januari, naar al die bij al die verenigingen in die clubs. En dat waren vaak dezelfde mensen die naar dezelfde uh, bijeenkomsten gingen. Ja, dat weet Dacht ik wel. We, laten we daar nou één grote receptie van maken... en dat iedereen daar welkom is. En dat we al die verenigingen ook de ruimte geven... om op die receptie... Uh, uh, middels een eigen tafel en aankleding uh, zichzelf te profileren... Uh, en ook hun eigen gasten uit te nodigen... die ze normaal op hun eigen receptie zouden uitnodigen. Als je het allemaal bij elkaar stopt... dan heb je heel veel dubbelingen die allemaal in de zaal zijn. En dan, uh, dan kunnen we in één keer zo'n zo leuke receptie houden... en hebben we het allemaal maar gehad... Ja, en... en in grote lijnen gebeurde het al jaren op die manier heel goed. En uh, ondanks dat er ook clubjes waren... die daarnaast ook uh, toch wel een interne uh, receptie hield, En dat is ook prima natuurlijk. Uh, maar die grote receptie die hebben we er jaren ingehouden, totdat dat uh, gekke corona kwam en uh, we moesten uh, afzeggen. En het jaar erop moesten we het weer afzeggen. Ja, ja toen dachten we... Uh, we <laughs> we missen het gewoon, zo'n feestje. En uh, nou, toen wel duidelijk werd dat het in het voorjaar dan anders zou verlopen. zoals je eigenlijk vorig jaar ook al in het voorjaar was corona bijna weg... En dat kwam later weer terug. Dus toen dachten we nu ook... laten we dan in de zomer zo'n feestje geven. Of zo'n receptie. En ja, zo is de gedachte eigenlijk een beetje doorontwikkeld... tot aankomende 17 juni, vrijdagavond. En wordt de boel nog een beetje opgesierd... met allerlei kerstversieringen? Of is dat niet aan de We zoeken nog een kerstman, Cor. Het pak ligt klaar. Volgens mij is precies jouw maat. Oh, ik ben er gek genoeg voor, hoor. O oh jee, o oh jee. Nou, uh, na de uitzending hebben we het er even over. Ja, helaas moet ik werken. Dat is echt zo. Ah. <laughs> ik heb al gekeken. <laughs> maar zijn, is er ook dan, makkelijk. zijn er dan twee uh, nieuwjaarsrecepties dit jaar? Uh, nee, want, uh, want... in de winter gaat... Nee, die van begin januari. We hebben hem uh, eind vorig jaar wel een soort van uh, op de agenda gezet. Maar al eigenlijk beter weten dat dat niet door zou kunnen gaan. Dus we hadden alle partijen die we normaal altijd aanschrijven... in oktober, november van wil je weer meedoen in januari... Uh, die, die partijen en, en clubs en dergelijke betalen ook allemaal een kleine bijdrage om daar ja. aan mee te kunnen doen. Zodat we het ook konden bekostigen, zo'n uh, receptie. Um, maar toen wisten we eigenlijk al januari, dat zal wel een moeilijk verhaal worden. Uh, en nu is het doorgeschoven naar, uh, uh, naar 17 juli. Ja, dus, maar kun, bedoel, die januari is niet doorgegaan. En de aankomende. Uh, ja, kijk, 2023. Ja. Uh, ja, dat Tot weet ik nog niet. <laughs> ja. Ligt dat ook corona. een beetje aan het, uh, aan het corona. Ja. Maar wat ons betreft wordt het. Uh, ja, we hoeven niet heel lang te wachten op de volgende veld. Nee, nee. ja, maar eerst deze maar. Ja. Geen apenpokkenlockdown lockdown of zo. Okay. Ja, voorzienig. Voor dat weer. ja. ja. Maar nee. goed, het is uh, um, eigenlijk toen we de, de voorbereiding van januari aan het doen waren... toen hadden we al overleg met de gemeente. Want, uh, de receptie wordt gefinancierd voor een groot deel door de gemeente. Daarnaast uh, door een bijdrage van het casinofonds. Uh, en als derde van alle verenigingen die meedoen... en het waren altijd een stuk of 25. Die betalen allemaal 175 euro... Um, en het, want dat, ja, het kost natuurlijk weer een hoop geld. Er komen een man of 400, 450 mensen... en die willen allemaal een hapje en een drankje. Ja, dat, dat is kostbaar. Ja. Um, dus op die manier werd dat gefinancierd. Maar de gemeente had nu door de corona gezegd... laten we die partijen uh, die, die willen komen dan niet een bijdrage betalen. Die nemen wij voor onze rekening deze keer. En dat hebben we doorgetrokken nu naar juni ook. Dus alle uh, uh, clubs en verenigingen die uh, willen langskomen... en die hun uh, leden willen uitnodigen, wat dan ook. Het is allemaal prima... Uh, er wordt geen bijdrage gevraagd dit jaar. Uh, dat wordt allemaal gefinancierd uh, door, uh, ja, door de overheid eigenlijk. En daar zijn wij als organisatie wel blij mee. Want het is ja. ook uh, fijn. Want ja, dat, dat is een drempel misschien voor sommige clubs uh, om hier mee te willen doen. En we vinden het eigenlijk zo ludiek en leuk om dit door te kunnen laten gaan. Um, en wat Cor ook zegt, ja, we gaan er proberen toch wel een leuk uh, feestje van te maken. En, uh, en wat aankleden alsof het januari is. Als wat niet gaat sneeuwen, vermoed ik. Het uh, nee, is ook ik wel fijn dat het niet zo hard waait en regen. Want dat deed het de laatste jaren eigenlijk altijd. Ik ben wel voor uh, elfjes en engeltjes. <laughs> ja, is... ja, als Overleuk. jij er bent, Cor. Hè? Ik ben er niet. Dan ga als... ik het voor je organiseren. Of... Ja, nou, ik kan echt geen vrij krijgen. Dat we... Maar goed, normaal gesproken doen we het altijd bij uh, uh, Stampofdoen van Zandvoort. Dat hebben, uh, we zijn ooit begonnen om het te roleren bij locaties uh, in het dorp en rondom. We ooit, de eerste keer was in de krocht. Maar toen was het al veel te druk, dat paste eigenlijk niet. Toen zijn we op zoek gegaan naar grotere ruimtes. En die zijn in Zandvoort ook niet zoveel. Dus we hebben het nee. een keer in de kazerne gedaan, de brandweerkazerne. Toen het net nieuw opgeleverd was. Het was ook leuk voor mensen om daar de eerste keer te komen kijken. Maar ook dat was eigenlijk niet heel groot genoeg. En qua aankleding lastig om het sfeervol te maken. Ja. En de uh, haven van Zandvoort die had in januari altijd hele mooie kerstversiering hangen. En de locatie is ruim zat om 400 man uh, kwijt te kunnen. Uh, dus we hebben het de laatste jaren eigenlijk steeds daar gedaan. Omdat het gewoon ja, praktisch gezien uh, het meest ideaal is. Maar nu is het natuurlijk in de zomer. En uh, ja, voor zo'n uh, daar van Zandvoort is het ook apart om dan op vrijdag 17 juni... de hele zaal, uh, de hele tent dicht te gooien ja. voor één ja. feestje. Um, en Biscuit het was voor ons een wel. mooie gelegenheid om eens verder te kijken naar ja. andere locaties. Dus we zijn uh, beland bij Biscuit 10, inderdaad. Uh, in het bijgebouw. Uh, daar past natuurlijk ook makkelijk, of, uh, uh, totaal geen 400 mensen in. Maar we hopen een beetje op mooi weer. En zo niet, dan uh, hebben we een tent klaar staan die we kunnen aanbouwen. Uh, waardoor er makkelijk 400 mensen kunnen worden ondergebracht. Dus hoe dan ook gaat het daar uh, lukken. Het gaat sowieso lukken. Daar ja. zijn we van overtuigd. Ja. Nou, ik uh, zal het moeten lezen in jouw krant, hoe het geweest is. Ja, ik wil, ik wil nog één ding zeggen, het mag? Ja, dat mag. Uh, en David. Um, normaal gesproken is het altijd een receptie in receptiestijl, uh, Wat inhoudt dat we een leuk achtergrondbandje hebben... die daar live uh, muziek speelt. En uh, uh, de burgemeester doet zijn uh, nieuwjaarspeech. Dat is altijd een vast uh, gebruik. Uh, en voor de rest is het vooral gewoon uh, elkaar begroeten... en gezellig kletsen en dergelijke. En uh, dat laatste hopen we nog steeds dat het uh, zo blijft. En ook de burgemeester gaat speechen. Uh, dus een half jaar speech. ik weet niet hoe hij ja. dat gaat, uh, gaat brengen... maar dat is aan hem is genoeg om um, te vertellen. Ja, en qua muziek hebben we het geprobeerd iets anders in te steken. Uh, we hebben deze keer gekozen voor uh, onze al DJ uh, Raimundo. die uh, de muziek gaat verzorgen. En uh, dat zal in het begin van de receptie, uh, receptiestijl zijn. Dus uh, de gebruiker gasten hoeven niet bang te zijn... dat ze weggetetterd worden. Maar in de, in de loop van de avond zal dat wel... Uh, wat gaan toenemen. En we hopen eigenlijk ook daardoor wat meer uh, de jongeren te kunnen trekken. Ik denk ik, Tom uh, nemen, dan uh, komt toch maar, denk ik. Ja, ja, precies. Ik ben er wel 17 juni, maar ik ga niet als kerstman alleen. <lacht> ah, okay. Bij mij zie je ook niet op die manier rondlopen. Uh, dus we, ja, we hopen eigenlijk uh, dat, uh, behalve de, de, de mensen die eigenlijk elk jaar al komen... die natuurlijk van harte welkom zijn... dat we ook een andere doelgroep uh, aanspreken... die uh, denkt, ook oh, misschien leuk een keer uh, langs te komen... en. Uh, ja, en uh, de receptie bij te wonen. En kan je dan zo langskomen? Of, of, of? Zeker, het is uh, voor, voor alle Zandvoorters. Uh, maar we gaan niet bij de deur staan om te kijken of je je, je idee bewijs bij je hebt. Uh, want dat gaat een beetje ver. Maar we, we, we eigenlijk kennen we allemaal wel iemand in Zandvoort. Dus we, we gaan nee. uit van onze eigen kracht. En uh, dat we alle Zandvoorters bij elkaar uh, ontmoeten. Leuk. Die avond, ja. Nou, dat, uh, dat klinkt allemaal heel erg leuk. En ik geloof ook dat het heel leuk wordt... Misschien moet het maar een vast item worden... dat we dit niet in januari uh, doen, maar gewoon in de zomer altijd. Er zijn nooit te weinig feestjes, hè? dus twee keer per jaar vind ik ook prima. Ja, Zee, precies. Nou, we hebben dan, als je dan vanaf nu een jaar neemt, dan hebben we er twee. Ja, ja dat, dat was ook eigenlijk ik was mijn eerste <laughs> vraag. Ik dacht, van, vanaf nu een jaar heb je er dus twee al, ja. Ja, ja. precies. Nou, de Nieuws op 17 juni in Beach Club 10. En vanaf hoe laat? 8 uur? 6 uur? Ja, vanaf half 8. Half 8. En uh, 12 uur moet het in leeg. Dus laten we zeggen, nieuws is half 12... Uh... Je kunt wel ontheffing aanvragen. maar even toch uh, een feestje te Ja, maar het blijft ook een receptie. Hè? Het is niet echt een. Uh... Vuurwerk erachteraan. Oh, ja, dat, je... daar, daar, daar loop ik voor te lobbyen, maar ik krijg nergens voet aan de grond. <laughs> ik gisteravond uh, toch flink vuurwerk worden knallen. Maar ja. uh, daar ja, was maar geen vergunning voor geweest. Dat, dat vind ik dan nou zo raar. Want we hadden dat toen, uh, een aantal jaren geleden ook. Afsluiting van het seizoen. stond er eens zo'n pontonlager voor de kust. Ja. Met daarop, ja. uh, ik geloof, uh, 6.500 kilo vuurwerk. Wat allemaal stuk voor stuk werd afgeschoten. Ja, ik blijf het mooi vinden hoor. Maar dat was allemaal op afstand hè? Er was helemaal niemand op die boot. Echt zo'n ja. Maar goed, ik uh, ben. Moet ook weer een sponsor erbij vinden, denk ik, als we het zouden willen realiseren. Ja, ja. Maar het is. Ja, het, het, het, volgens de APV mag er geen vuurwerk afgestoken worden. En uh, wordt er geen vergunning voor verleend. Dan zou je hier een uitzondering voor misschien kunnen maken. Maar dan ja, is ook de beeldvorming misschien niet helemaal eerlijk. Naar anderen die het ook zouden willen en uh, die het niet mogen. Ja, maar die doen het toch steeds? Ja, dat dus is uh, prima. Maar we gaan wel zorgen voor de oliebollen en, uh, en de gezelligheid. En, uh, ja. Ook voor de jongeren, dus belangrijk op 17 juni. Toch, om ook langs te ja, komen. die zijn van harte welkom. Ja. Leuk bij deze. Goed, nou dan uh, zijn we bijna door het uh, hele programma heen, David. Gilles, uh, van hartelijk dank uh, voor jouw uh, komst. Om het even toe te lichten. Um, we hebben nog een stukje uh, te vertellen. Dat is uh, waar het kopje in dien tijd. <laughs> <laughs> nou, dan mag jij uh, de herhaling gaan doen. Mag je gaan voorlezen, David? De herhaling van de, deze uitzending is te beluisteren op maandag tussen tien en twaalf uur. Uh, interviews van GMZ-uitzendingen zijn ook per stuk terug te luisteren... via www.zfmzandvoort.nl. Uh, uitzending gemist, uh, interviews en dan komt ook uh, Goedemorgen Zandvoort op terug. Ja. Nou, daar hebben we dit weekend op CFM. Uh, na deze uitzending herhalen we een interview uit november 2011... met maart keur, ook al wel bakkertje gedoemd. En die had natuurlijk het lekkerste brood van Zandvoort... En ik kan me heel goed die appelflappen herinneren... met en nou, Die waren echt fantastisch. En tussen 1 en 2 kunt u luisteren naar een nieuwe editie... van het programma Zandvoort uit Zandvoort... met Mario Zandvoort, met oud-Hollandse muziek. En daarna hebben we Albert Jan Vos en Rob Harms. Nou, dan uh, gaan we nog eventjes het, uh, het, het stukje van de agenda... wat van tevoren is ingesproken, gaan we draaien. En daarna dan, uh, ja, dan zijn we klaar met het programma. Dus ik wil zeggen, iedereen bedankt voor het luisteren... en ja. tot de volgende week. Ja, ook bedankt. Dank bedankt, iedereen. Doei, hoi. hoi.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 Tot zover de Zandvoortse agenda van zaterdag 28 mei. Ik wens u een heel fijn weekend en een hele goede week. ZFM, Zfm. een zee van muziek en een golf van informatie. CFM. I wonder if one day that you say that...